De brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie geschreven door Peter Reumer. Vandaag breken en bouwen. Je hebt toch een super frits. Ja, het ja, is allemaal ellende. Ja, dat zal wel weer. Bakkie bier? Nee, dankje. Ik moet niks. Geen bakje bier? Nee, wacht nog maar even. Dat is echt wat mis, hè? Ja, wat heet mis. Ik mag een maand zitten. Ach. Ja, ik heb net oproep gekregen. En dat vind je dan in je brievenbus. Of je maar even op wil komen dagen. Maar, ja, word je daar niet meer voor veroordeeld tegenwoordig? Ja, natuurlijk ben ik veroordeeld. Ja. Maar dat was al zo lang geleden... En omdat de bak vol zit, mogen de lichtere gevallen wachten tot de plaats is. Ik was, het, ik was het vergeten. Maar zij niet. Nee, die bloedhonden vergeten niks. Eén maand. En waarvoor nou helemaal? Wat denk je? Een paar oude kokosmatten. Had je vage handel weggedrukt? Ja, Vaag, vaag. Het was eigenlijk meer een geintje ergens. Met mijn maat een leuke buurt in, overal aanbellen en vragen of ze nog een kokosmat nodig hebben. Ja. Nou. En die hebben ze natuurlijk niet nodig, want ze hebben er allemaal nog één. Dus ga je weer pleiten. Maar, voor ik de deur dicht trok, rukte mijn maat de kokersmat van de vloer en die namen we mee. In tijd van de poep hadden we een wagen vol kokosmatten. Mooie kus. Nou, en de week erop kwamen we terug aanbellen. En ja, nou waren ze wel geïnteresseerd. Mooie handel. En dat allemaal voor noppers. Ja, en toch misgelopen. Ja, we heet misgelopen? Hij Zo'n troela die herkende haar eigen mat. Nee. Ja, ze had haar eigen mat teruggekocht en toen de smerigers gezend. De eigen kokosmat. Het idee. Ken jij je eigen kokosmat? Ik heb geen kokosmat. Eindje kopen. Vind je één maand zit er niet genoeg? Ja, zegt het wel. Dertig dagen voor een geintje. Ik wou er net een weekje dus uit. Maak je erna tot vier van. Ik wilde naar mijn huisje in de polder. Ja, tweede huis. Ja, heb ik in de kopen. Zwart. Nee, groen en bruin en een beetje rood. Leuk dingetje. Maar ja, het seizoen begint en dan moet je gaan kijken hoe die handel erbij staat. Je kent het wel, het vocht eruit laten trekken en dat soort dingen. Ja, ja. Ik zou van het weekend gegaan zijn. Ja, dan moet er een maandje wachten. Ja, jongen, jongen, dan rot het onder je vingers weg als je het niet een beetje bijhoudt. Nou, dan vraag je toch of iemand anders even gaat kijken. Ja, iemand... Hé, hey, is het niks voor jou? Voor mij? Ja, dan ga je lekker een paar dagen ertussen uit. Ja. Nee. Jou vertrouw ik wel. En dan krijg jij voor mij hoe de zaak erbij staat. Dan ben je gelijk lekker buigen voor je nog. Nee, oh nee, oh nee, is niks voor mijn buiten. Oh. Oh, jongen, je weet niet wat je. Denk eens aan die frisse lucht. Maak me niet misselijk, ik kan wel een zuurstofvergittering krijgen. Waar vind je nog frisse lucht tegenwoordig? Heel Nederland is één groot vul als wat. Overal zit gif in de grond. Behalve hier, in de stad, waar al eeuwenlang huizen staan. Hier hebben ze nooit wat kunnen lozen. Nee, ik blijf wel gezond in de stad. Ja, zelf weten. Ellende. Ach, kop op, Frits. Een maand is zo voorbij. Ja, in de kroeg, ja. Zeg, doe de vaste jongens de route van me en uh, stuur een kaartje. Gaan, Bonem. Wat, wat is hier aan de hand? Hey, Peek. Mooi op tijd. Je mag maar een handje helpen. Ik kijk maar uit. Waar ben je mee bezig? Ik doe het zelf. Ja, dat is ik, een ander doet het niet. Maar wat doe je zelf? Een bureau, timmeren voor mijn kamer. Wat moet jij met een bureau? Werken. Jij? Ja, ik krijg namelijk een heel goed idee. Onmogelijk. Ik ga een boek schrijven. Een fijn, dik mensenboek over mijn leven. Nou, nou, mag je er wel een hoop bij verzinnen. Want met jouw leven kom je niet verder dan pagina drie. En dan ga je achter je bureautje schrijven? Ik bedacht het in hè. Je kan het helemaal zelf doen. Je hoeft er niks voor te kopen. Iedereen schrijft over zijn eigen leven en dat gaat naar duizenden boekwinkels, tienduizenden mensen kopen dat. Harry, Harry, beste zware van me, er zijn ook boeken die blijven liggen. Die worden door niemand gekocht. Maar dat zijn de slechte. Mijn boek gaat over mensen. Ik dacht dat het over jou ging. En ook over jou. Over wat je mij allemaal hebt aangedaan. Wat? Het gaat ook over die vader van je die niks anders schijnt te doen te hebben dan mij te treiteren. En al die mooie vriendjes van je, die komen er ook in. <lacht> ja, ja, ze komen er allemaal in. De wereld zal ervan weten. Ik weet niet of ik dat wel goed vind. Kan mij het schelen. Het is mijn leven en ik waarschuw je maar. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Ik bewonder het optimisme waarmee jij elke nieuwe mislukking aanpakt, weet je dat? Voor mijn pad schrijven in de bibliotheek vol. Yes. Dan moet het daarom een troep zijn hier. Timmer, maar het bureau waar jij gekomen en wat moet die verf hier? Ik dacht, ik neem gelijk mijn plafondetje even mee. Een nieuwe start. Nou ja, het lijkt hier wel een bouwput, planken, verf. En moet je kijken, zo'n bal op de bank weg met die troep. Wat was dat? Zat te wat in? Ja, ja, je vader. Oh, oh, wat voor Wat zal ik er Hé, Hey, Dag, pa. Oh, mijn leider heeft niks mee. Zal ik ze meer? Wat is er met me gebeurd? Je bent tijdens het slapen in een van de bank afgerold. Volgens mij krijg ik het daar. Nee, dat heb je gedroomd. Trouwens, hoe kan jij slapen in die kleren heen? He? Oh, dat heb ik altijd gekund. Oh. Altijd heb ik dat gehad, ja. Hoe meer herrie, hoe beter ik slaap. Had ik al bij je moeder, bij je lieve moeder dat ze krijt. Ze was nog niet begonnen met schelden of ik lag al te dronken. Ik heb ook nooit geweten wat ze er eigenlijk tegen maakt. Wat zal ze nou hebben gehad, hè? Zo'n aardige oude mensenvriend als die. Je... Wat heb je? Hij is zo vriendelijk op mij. Oh, typisch Harry, hè? als die maar kan klussen. Weet je trouwens dat het verboden is klussen? Hey, Label, Hé, hey, mm -hmm. naar de werklap. Als te staan, dan mag je dat niet doen. Dat mag helemaal niet. Dan houden ze je uitkering in. Ach, wie merkt dat nou? Wie merkt... Er zijn mensen die geven dat door aan de autoriteiten. Weet je dat? Buren, huisgenoten. Ja, zulke huisgenoten heb ik niet. Nee, ik denk dat je je vergis, broer. Smart werken dat in deze... Oh! Wat een mentaliteit. Wacht, wacht, wacht. Dat schrijf ik even op. De, je kan beter maar niks meer tegen hem zeggen. Hm. Wat is er hier gebeurd? Nou, Harry is niet goed geworden. Je komt net op tijd. Verbarsten van de honger. Wat ben jij allemaal van plan? Ik ben helemaal niks van plan. Het is die, die, die... die ja? Die die, die, die, broer van je, dat zeg ik toch? Harry, wat hebt dit te betekenen? Ik knap mijn kamer op. En onderwijl breek je hier alles af. Oh, ik had vanmorgen net gezogen, is ja. stof afgenomen. Ik zal wel een boterhammetje rusten. Wat maak je dan helemaal klaar? Er is niks meer in de keuken. Ik kom thuis en ik weet niet wat ik zie. Ik dacht ze zou wat boodschap hebben gedaan. Dit is toch geen leven zo. We kunnen misschien beter in de keuken gaan zitten. Je kan, toch... Hé hey, zeg, je kan gelijk je tas uitpakken dan. Nee, nee, jullie kennen de keuken niet in. Die ligt vol met planken, die moeten drogen. Het He? hele huis is vergeven van de stank. En ik heb mijn spulletjes even in jullie slaapkamer gelegd, anders kan ik het plafond niet witten. Kaas vind ik eigenlijk het lekkerste met Maar eigenlijk neem ik genoeg met alles. Ze hij heeft gewoon het hele huis bezet. Het is mijn recht om af en toe te verbouwen. Maar dat ga ik nog wel even kunnen vragen. Ja. Gaan we nou nog eten of niet? Ja, ja, vragen met als antwoord. Nou, nou. Ik zal jullie één ding vertellen. Houd het even van buiten, Trace. Zal ik maar vast in de keuken gaan? Nou. Nee. Jawel. Ik haat jullie. Wat heeft hij? Ie? In ieder geval, niet zo'n ik. Wat een leven. Wacht. Wacht nog even, jongen. Hey, misschien kunnen we onderweg een broodje kopen. Ik had er genoeg van. Eh, uh, eh, uh, Toon, mij nog een broodje kaas. Van jullie? Eh, uh, ik heb er een stier. Van het huis, van het gedoe. En uh, Zet er maar een kopje koffie naast. Van dat vullersvat hier, die pedalen emmer waar je wel voedsel in kan blijven gooien. Kom, kom, kom, kom, wat krijgen we nou? Ja, nou, ja, ik had het over jou, ja. En dan dat eeuwige geruze van jullie met Harry. Ach, onverdraagzame kleine kinderen zijn jullie. En ik kan overal voor opdraaien: eten koken, wassen, strijken. En het allemaal naast mijn werkhuizen. Waarom wassen jullie eens een keertje af? Omdat het rotwerk is. Daarom mag ik het zeker doen. Je hebt het toch altijd gedaan? Ach, ik was niet goed met mijn hoofd dat ik dat al die jaren gedaan heb. Waarom moet ik al dat vuile werk opknappen? Omdat je een vrouw bent, pa. Als jij die grote mond van jou eens eventjes dicht met het broodje, dan praat ik even met Trace. Ik heb geen zin om erover te praten, Peek. Gaat zo niet langer. En jij zorgt maar dat er verandering komen, komt, hoor. Ik ga niet naar die troep terug. Maar dat krijg ik nooit opgeruimd voor, Ah, Al krijg je het wel opgeruimd. En nog moet er heel wat veranderen, wil ik terugkomen. Hoe moet ik, Harry, hoe moet ik mijn vader veranderen? Dat zijn niet langer mijn problemen, Pete. Waar ga je naartoe? Ik ga, ik ga, ik ga zo lang in de fietsenstelling, Maar het ligt ook voor de troep. Ik zit liever tussen honderd oude fietsen ...dan tussen drie oude mannen in de troep. Wat een ellende. Dan kun jij dat dan schelen, jongen? Uh, natuurlijk kan het me schelen. Het is mijn wijf die er weg loopt. Misschien komt ze nooit meer terug. Tuurlijk komt ze terug, ze komt altijd terug. En mijn moeder dan, hm? Is mijn moed teruggekomen? Nee, nee, gelukkig oh, niet. Maar die was ook, eh, hoe zal ik het zeggen, buiten natuurlijk. Ze kon ook helemaal niet koken. Dat kan Toosje trouwens ook niet, maar die probeert het te tenminste. Dat is de natuur. Maar Weet je hoe het zit, jongen? Dan moet je eens heel goed luisteren. Onze lieve heer op de buigenschappen, let op maar worden de man. Maar toen was er niemand om de rotsjes te ruimen, kijk. En toen heb je de vrouw gemaakt, zo zit dat, ja. En als Toos daarachter is, dan komt ze wel bij jou terug. Mag hij nou heen? Ik ga hem huwelijk redden. Einstein. Oh, die boom, wacht nou even op mij, anders loopt hij de boer in nu. zoek. Harry, we zijn afgelopen, uit. Weg met die rotzooi. Welke rotzooi? Die plankentroep. Uh, nee. Het moet, het moet mijn kamer uit. Hè? Huh? Ja, maar Nee, uit. Je, Het moet juist mijn kamer in. En, en je moet eens kijken hoe het er van opklapt. Jij zou dat ook moeten doen oh, ja? jongen. Grijp een kwast en doe mee. Verbouwen gelijk het hele huis. Ja, weet, beste zwager, als ik ergens een aan heb, dan is het wel een klusje. 25 jaar geleden heb ik het hier behangen en dat vind ik wel genoeg. Het hangt nog steeds. Ja, ja, omdat je het er tegenaan gespijkerd hebt. Beter één keer goed gedaan dan elk jaar plakken. En nou die toep eruit, gooi maar naar water! Pleur in de tuin, ga je daar bouwen. Bouwen de kip ook, ga je daar heel lekker schrijven? Wat heb jij? Niks, jongen, niks. Het enige is dat Trace is weggelopen en niet van plan is terug te komen. Dat is dan 25 jaar te laat. Hij is weggelopen om die rotzooi van jou. En dat de beroerte was netje brood voor je bro te maken. Oh heer, dan heb je hem ook weer. Ja, natuurlijk. Om jou is ook weggelopen. Om oh man? om oh man? <laughs> wat, wat ja. ze met man te maken? Jij, ja, jij, ja, jij ja, ja, zit aan tafel. Dag in dag uit zit je aan tafel. Als een, als, als, als een kruimeldief beweeg jij je tussen het bestek. En zijn mond houden, wow, ho, maar... Als in die prop vol boterhammen, ja. dan nog blijft hij doorbobbelen. Daar wordt de mens natuurlijk gek van. Iedereen wordt er gek ja. van. Jij kan daar niet gek van worden, je bent al gek. Ja, <laughs> je bent al lang. Ja. Wat ben je nou eigenlijk, jongen? Huh? Wat wil je nou, Peky? Dat ik elke dag met leggen als haast met een pannetje soep gestart te bedelen. Als je het me eerlijk vraagt, ja. Ik had het niet tegen jou, Abel. Het kan me niet schelen, maar Thijs kan daar niet tegen. Ze is zo verspannen. Ze heeft de stress. Ze hangt in de stress. Ja. Wat een eerlijk wezen, ze is ook. Ze hadden geweest. Dat, moet je, dat zit trouwens bij de leeuw de familie. Nou, jij bent niet goed wijs. Ik loop de hele dag te fluiten. Oh. <laughs> nou. dat je eigenlijk je hand in je mouwen kan steken. Kan je schreeuwen. wat je al die jaren gemist hebt. Nou, oh, kijk, hier. Uh, hier, hier wordt ze nou zo gek van. En ik ook. Hier, laat die dat op. Ja, ik ben bijna klaar. Hoe lang? Nog een uur? Twee uur? Een dag of drie. Jij zorgt zorg dat je om zes uur de toer deur uit hebt. Ja, kan ze tenminste koken. En jij, eet vanavond niet mee. Daar heb hij, Dag. Ja. Wat. Ik niet. Nee. Heb je tegen me man? Ik ben het. Zet je bril op. Kijk goed. Je spreekt tegen je vader. Ik doe het voor mijn vrouw. Ja, ja, je werkster zou je bedoelen. Of je kokkin. Om over de rest maar te zwagen. Ik wil mijn vrouw niet kwijt. <laughs> Mag ik even lachen? Ik heb anders meer behoefte <laughs> aan een taaltje. Ik, ik word niet groot. Geloof He? ik. Er bestaat. Er bestaat zoiets als liefde. Iedereen kent liefde. Mijn vader voor zijn maag, mijn zwager voor zichzelf en ik voor Threes! Hypocriet! Bekijk het nou toch redelijk, Trace. Je kan niet door je blijven zitten tussen de naaf en de velgen. Thuis kan ik ook niet zitten. Hier heb ik rust. Ik begrijp het wel, je bent gewoon een beetje overspannen. Wie? Ik? Nee, nee, nee, nee, nee jij niet. Nee, nee, nee. Het is, het is, het is, de overgang. De overgang? Niet dan? Nee, niet dan. Ja, maar je bent, je bent, je bent, je Ja? Ben... Ja? Je zo anders. Ik heb er alleen genoeg van, Peek. Van die gezichten, van het huis, de troepen, van het gezeur. Als ik thuis ben, dan voel ik me alleen nog, nog maar een stofzuiger, een afwasmachine of een kookgelegenheid. Maar ik houd toch van je. Natuurlijk, jij houdt van mij en een ander houdt weer van zijn auto. Er is toch een verschil. Ja, het enige verschil is dat ik niet elke week gewassen hoef te worden. Dat doe ik trouwens ook nog zelf. Iedere dag. En niet voor de deur. Thijs, lieve schat, je houdt toch ook van mij? Je kent me toch? Ja. Ik zou je niet willen ruilen nog niet voor de duurste slee nou, een mooie kunst. Gaat toch nog ineens een, eens een Oh, nee. Niet weer. Is het, we... jij. Is het weer een beetje goed? Is ja, je... het is weer goed, ja. Insluiper. Het is weer prima. Dus gaan naar buiten, naar het park. Gaan de eetjes voeren. hoe, nou, als uh, het zo mooi? Ik wil alleen maar even vragen of ze ik helpen. We zijn bijna klaar. B bijna klaar? <coughs> nou, hoi. Hoi, twee? Hé, hey, zeg, ouwe. Uh, ga, ga maar wat. Ik, ik, ik kom dan. goed, goed. En, uh, Toast? Zet hem op je hoed. Is het morgen weer goed, hè? Ja. Zeg, we gaan wel verkramping. Ga je gauw even naar dit lager, kom. Moet iets water met dit ding aan paddenkoek. Thijs, je hoort het, hè? Hij heeft gehoord, Harry is bijna klaar. Dan ruim ik nog even de troep op, hè? En dan, eh, dan sturen we vader weg. En Harry naar de bioscoop. En dan halen we gewoon wat Chinees, hè? Toch? Dan nou, ga we nou maar kijken. Ja, ja. Blijf jij zitten, ja. Ja. Peek. Hm? Denk om je hart. Waarom? Dit was toch al gebroken. Kom jant. Ah. Nou, kijk. Hé, hey, jongen, hier, ook. Heb je... Wat? laat je auto eens even overvallen. Heb het helemaal voor elkaar. Wat? Hij laat het plafond gewoon zitten en we hoeven alleen het bureau nog maar tegen de buren te timmeren. Mooi, hè? Vind je hem niet mooi? Ah. Het zijn mooie planken, maar, maar blijven ze niet gewoon los tegen de muur staan? Nee, nee, nee, het is natuurlijk toch een beetje haastwerk. Geworden. Daar zie je niks van! V -v -v Vind je het niet mooi geworden? Ja, ja het lijkt een beetje op. Uh... Huh? Ja, niks eigenlijk. Oh. Nou, nou, kom op, hou vast even. Nou, kom op nou, even tegen de muur rammen. Dan kan ze die troep maar dan kunnen we gaan eten. Maar ik eet niet mee! Onthoud dat heel goed! Nee! Jullie eten en ik ga gewoon in een hoekje zitten kaken. Heel stil! Ik hou me om. Ik spreek de berg. Ik zeg de berg. Ik zal alleen maar luisteren. En jullie gesmikkel. Ja. En als daar nog niet tevreden is, mag je met mij betreft je moeder achterna. Met haar. Met de hele familie. Nou. Even <coughs> Je hebt nog de spijkers. Is die muur wel dik genoeg? Is die muur dik? Dik genoeg? Die is. Tien is plotseling dik genoeg. Nou, vooruit. Hup. Ja. Ho, ho, ho. ho voorzichtig. Voorzichtig! anders valt mijn bureau zo weer in elkaar. Dat, dat, dat gaat hij. Dat, dat gaat hij. Voorzichtig! Oh, we hebben hier toch een hekel aan. Ja, oh, pas nou toch op! Ja, ja, ja. Hou nou vast, hou je aan maar vast. Druk hem tegen die muur en dan zal ik raam maar. Dit is het einde van mijn huwelijk. Welke ruim zo naar die muur weg is. Een kamertje. Ga je weg, jongen? Ja, maar. Ja. maar en, en, um... en ik kom pas weer terug als het muurtje weer staat. Ja, maar. Ik... Zorg er ja. maar voor! ken u een beetje knutselen. Wie? Ik. U? Ja. Ik? Ja. Ik heb hier niks mee te maken. Dit is mijn huisgeluk ook niet. Je pakt maar een troffeltje. Nee, ik, ik, ik weet niet waar ik beginnen moet. Uh, je moet beginnen met iets wat veel herrie maakt. Waarom? Dan kan ik misschien een uiltje knappen. Toon, mag ik een driedubbele, jongen? Is er wat mis, maatje? Hm? Oh, hé. Hey. Ik dacht dat jij al tussen vier muren zat. Nee, ik moet me morgenochtend melden. En dan wordt het dertig dagen zonder koning alcohol. Dus neem ik het er nog maar even van. Nee, nog maar even mij. Nou, alsjeblieft. Moeilijk eten wil ik naar de knoppen en ik zoek een ander huis. Maar voor de rest alles goed. Ja. Zeg, ja. ik krijg in ene een idee. Nee. Ik krijg in ene een wereldidee. Wat? Hij jij al iemand voor het huisje van je? Hoezo? Wat een idee. Wat een... Hij hey, wacht, oh. wacht, wacht, wacht, voordat je verder gaat. Dat huis hier is niet voor permanente bewoners. Toon, Toon schenkt deze man voortdurend vol en laat hem niet weglopen, We zo terug. Ja, heet, doe me kalm aan, hoor. Neem rustig de tijd. Toon, van de duurste dan maar. In, opgeruimd. Zou je mee naar huis gaan? Als het was opgeruimd. Ach. Terug naar mijn vader. Naar Harry. In het geruzie. Nou, je maakt het me wel lekker. Weet je wat het met jou is, Trace? Je moet er gewoon een paar dagen tussenuit. Oh. En niet morgen, nee, vandaag nog. De vrije natuur in. Die stalling uit. Waar wil je naartoe? Naar buiten. Ja, wij met z'n tweeën. Niemand anders. Net als vroeger. Wat heb je gedaan? Een bank gehuurd in het Vondelpark. Wat zou jij nou zeggen, Trace? Van een hier buiten, midden in de polder. Jij... En ik. Nou, het is wel plotseling. Ten ja of de nee? Maar jij houdt toch niet van de natuur? Ik hou van jou. Kom op, zeg ja. Weet je, soms heb ik, heel soms, ben je toch eigenlijk wel een liefde. Nee, ik, ik wil er niks meer hebben. Jij bent een vriend. Ja, alsjeblieft, hier is de sleutel. Ga jij nog wel lekker een paar dagen met je wijfje naar buiten? Ik zal wel binnen blijven gezien. Ik weet niet hoe ik je dit moet vergoeden. Jij hebt mijn huwelijk gered. En ik ben gered van die rotzooi thuis. Ja. Ja. Zeg, zeg als, als je in mijn huisje zit... Ja. Bekijk dan de boel een beetje, Eerlijk. even controleren. Misschien hangt het een rapje Maar jij bent handig genoeg, zo gefikt. Huh? En laat het vooral luchten. He? Die kakkelakken moeten eruit. En, en kijk naar de waterleiding. Misschien is die, ge... ik weet zeker, nee ik weet zeker. Die is vast gescheurd met die vorst van de winter. En dan hoef je alleen maar even de boel op, op te dweilen. Goed droog dweilen. En dan is het een fluitje van de Sven, want dan neem je met duim en wijsvinger... ...kun je zo die vloerbedekking eruit rukken. Nou, dan maak je een pakje van hier, breng je het even naar de stoortplaats. Het ligt zes kilometer van het huisje vandaan. He, lekker netjes opgeruimd. Oh, en je moet het huisje bietakken. Van boven naar beneden links naar rechts, goed met de kwast raken. Nou, en als je dan het tuintje hebt omgespeerd, goed diep, omgooien je die grond... Nou, dan kan het wat mij betreft wel een maandje blijven liggen. <laughs> of, voor, voor ik het vergeet. De omheining buiten, er moet nog nieuw... Zeg, Peter. Wat heb jij ineens? Zullen wij ruilen? Ruilen? Hoezo? Zet ik maar in de bak... Geluisterd naar de brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Peek werd gespeeld door Piet Reumer, Trees zijn vrouw, Tony Huurdeman, Harry, Sakko van der Made, Frits, Wim Wama en Fokke werd gespeeld door Johnny Krakamp senior, technische realisatie, Ben den Hartog, regie, Hero Muller.